pardon, meneer bent u van de tv? Oh pardon, wanneer doe ik een keertje mee? Oh pardon, ook al bent u wel wat verwend. Oh pardon, hebt u een plaats voor jong talent? Perry, Como, Humperding, de show van Danny Kay. Sebastian ken ik van de tv. Maar als ik zit te kijken naar Lou van Burgs quiz zou ik graag willen weten hoe hij nu werkelijk is. Oh pardon, meneer bent u van de. Rolling Stones, de vuist van deus, maar ook Rudy Karel. Mies, Anse, John en Rijk, daar blijf ik vast voor thuis. Als Mien de fantom zoekt en Ria valt en vindt, Gert Timmerman maar zingen hoe hij er minder de mint. Oh pardon, meneer bent u van de tv? Oh pardon, wanneer doe ik een keertje mee? Vind ik een goede zet De show van Ramses, Chavie De voorzaak, Fleur en Joe En ik wil altijd kijken Naar Piet uit de Mountain Show Opa.